Jan zocht een meisje Naar zijn zin Maar slaagde er maar Steeds niet in Toen las men weldra In de krant Gevraagd een meisje van goede stand Zij hoeft niet Mooi te zijn als slank Maar ook niet Mager als een plank Als zij maar lekker Koken kan Dan word ik heel graag haar man Ik zoek een meisje, wie durft het met mij aan, om met zo'n flinke man als ik naar het stadhuis te gaan. Een pitte handje, neem ik als uitzet mee, nu nog een lieve vrouw, dan is de zaak oké. Okay. Jan kreeg toen brieven zijn Van lieve meisjes, groot en klein Zij stuurden er ook foto's bij Dat maakte Jan geheel niet blij Hij wist niet wie hij kiezen zou Die moest er worden nu zijn vrouw Hij sliep geen nacht, hij had niet meer Maar las in de krant steeds weer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 Zij melden zich persoonlijk aan, misschien zou dat wat beter gaan. Geverfd, gebleek, zo kwamen zij, ook blond en zwart was er veel bij. Toen Jan naar al die meisjes keek, toen raakte hij geheel van streek. Ik zoek een vrouw, zo schreeuwde hij, maar zeker geen schilder.